De drie veren. Er was eens een koning die drie zoons had. De oudste twee vonden zichzelf heel knap en verstandig. Ze lachten hun jongste broer vaak uit, want die was niet zo slim als zij. Ze noemden hem zo vaak Domoor, dat niemand meer wist hoe die eigenlijk heette. Toen de koning een dagje ouder werd, zei hij tegen zijn zoons... Eén van jullie moet me opvolgen als ik te oud en te zwak zal zijn om te regeren. Ik vraag me af wie van jullie het meest geschikt is om koning te worden. E, dat ben ik natuurlijk, zei de oudste prins. Nee vader, dat ben ik, zei de tweede prins. En ze barsten allebei in lachen uit toen domoor oor zei dat hij ook wel koning wilde worden... De koning dacht diep na en zei toen eh, Ga alle drie op weg Wie van jullie het mooiste tapijt voor me meebrengt Zal mijn opvolger worden Ik zal drie veren in de lucht gooien Die gaan jullie achterna waarheen de wind ze blaast De eerste veer was voor de oudste zoon De wind blies hem pal naar het oosten De tweede veer zweefde meer zuidwaarts maar bij de derde veer hield de wind even zijn adem in, zodat hij even later alweer op de grond viel. De twee oudste broers gingen achter hun veren aan en wuifden spottend naar domoor. Die was ontmoedigd bij zijn veer op de grond gaan zitten. Waar moest hij op die plaats een tapijt vandaan zien te halen? Somber zat hij in het gras te staren toen hij plotseling vlak naast zich een valluik zag. Wat kon daar toch onder zitten? Hij tilde het luik op en zag een trap. Nieuwsgierig liep hij de trap af naar beneden en kwam bij een deur. Hij klopte. Binnen hoorde hij een stem zeggen... Klein padje uit de sloten met je kromme poten... je velletje rimpelig en groen... wil je de deur eens open doen? De deur ging open en de prins zag een kleine pad staan. De pad wenkte hem mee te gaan... en liep hem toen voor naar een grote zaal. Daar zaten een heleboel padden bij elkaar in een kring. In het midden zat een heel dikke pad... Zij moest wel de koningin zijn, want ze had een kroon op haar hoofd. De koningin vroeg vriendelijk aan de prins wat hij kwam doen. Domoor vertelde dat hij op zoek was naar een mooi tapijt. Toen riep de koningin een van de jonge patjes bij zich en zei... Klein patje uit de sloten met je kromme poten, blijf daar niet zo staan, maar geef me die doos eens aan... Het jonge padje gaf de doos aan de koningin en ze haalde er een prachtig tapijt uit. Het was gemaakt van de fijnste stof en schitterend geborduurd met bloemen. Domoor bedankte de pad hartelijk en klom weer naar boven. Zijn broers waren al terug op het kasteel en zaten op hem te wachten. Ze hadden niet al te veel moeite gedaan om een mooi tapijt te vinden... want ze waren er zeker van dat Domoor zonder iets thuis zou komen... Op de plaats waar zijn veer terechtgekomen was... zou hij immers nooit een tapijt vinden. Daarom hadden ze de omslagdoek afgenomen... van de eerste der beste herdersvrouw die ze waren tegengekomen. Wat waren de broers verbaasd... toen ze domoor met een prachtig tapijt zagen aankomen. Zelfs de koning had nog nooit zo'n mooi tapijt gezien, zei hij. Jij hebt gewonnen zei de koning nog helemaal verbaasd tegen domoor dus jij moet koning worden want zo heb ik het bepaald maar de oudste broers zeiden tegen hun vader dat kunt u toch niet doen u kunt toch niet toelaten dat het land geregeerd zal worden door die onnozele domoor hij heeft nergens verstand van uh, nou vooruit dan zei de koning ik geef jullie nog één kans wie me de mooiste ring brengt zal mij later opvolgen Weer gooide hij drie veren in de lucht. Eén vloog naar het oosten, één naar het zuiden en de derde, die van Domoor, kwam weer vlak naast het valluik terecht. De jongste prins maakte het luik open en liep de trap af. De koningin van de padden vroeg hem wat hij die keer wenste. En Domoor vertelde dat hij wilde proberen om de mooiste ring naar het kasteel te brengen. De pad liet de doos weer halen en nam er een prachtige ring uit die bezet was met flonkerende diamanten. Domoor hield een ogenblik zijn adem in. Zoiets moois had hij zelf ook nog nooit gezien. Helemaal gelukkig bedankte hij de pad en liep weer naar boven. In het kasteel zaten zijn broers alweer op hem te wachten. Ze lachten spotten toen hij binnenkwam. Het was immers onmogelijk dat hij een ring gevonden had op de plaats waar zijn veer was neergekomen. Zelf hadden ze dus ook geen moeite gedaan om een ring te vinden. Uit een oud hek langs de kant van de weg hadden ze twee roestige spijkers gehaald en die krom gebogen. Laat maar eens zien wat je gevonden hebt, zei de koning tegen domoor. Domoor liet hun zijn ring zien. En op die keer zei de koning dat Domoor gewonnen had en dat hij zijn opvolger moest worden. De broers waren woedend. Hoe kwam hun domme broertje in hemelsnaam aan zo'n mooie ring? Weer zeurden ze de koning zijn hoofd dol om hun nog een kans te geven. Ze zeiden dat hij Domoor onmogelijk kon laten regeren. De koning zuchtte eens diep. Eerlijk gezegd twijfelde hij er ook een beetje aan of zijn jongste zoon wel geschikt was om later koning te worden. Maar hij wilde zijn jongste zoon ook een eerlijke kans geven. Toch liet de koning zich door zijn twee oudste zoons overhalen om nog één voorwaarde te stellen. Uh, vooruit dan maar, zei de koning, uh, driemaal is scheepsrecht. Wie me de mooiste vrouw brengt zal later het koninkrijk mogen regeren. En voor de derde keer gooide hij de veren in de lucht. Domoor vond het nu helemaal niet erg dat zijn veer niet ver wilde vliegen... en weer dicht bij het valluik neerdwarrelde. De pad zou hem vast wel weer willen helpen. De prins liep weer de trap af en vertelde de pad wat er die keer van hem verlangd werd. Ik moet de mooiste vrouw van het land naar het kasteel brengen, zei hij... Tot zijn grote teleurstelling keek de koningin van de padden toen heel bedenkelijk. Tja, waar haal ik nu een mooie vrouw vandaan? Dat is niet zo eenvoudig. Weet je wat? Je moet maar een van mijn padjes meenemen. En de koningin gaf een teken en op hetzelfde ogenblik... kwam er een uitgeholde winterpeen aanglijden... waar zes muizen voorgespannen waren. Dit is de koets, zei de koningin van de padden... Kies nu maar een van mijn groene padjes uit. Zet haar erin en neem haar mee naar het kasteel van de koning. Domoor keek haar ongelovig aan. Zou hij in plaats van een mooie vrouw een jonge pad mee moeten nemen? Hij keek eens om zich heen naar al die aardige groene diertjes. Er zat niets anders op. Hij zou maar doen wat de koningin hem zei. Er waren nu eenmaal geen vrouwen in het paddenrijk. Domoor koos op goed geluk een padje uit de kring en zette haar in de winterpeen. Ogenblikkelijk veranderde de winterpeen in een echte gouden koets met zes vurige paarden ervoor. En in die koets zat een beeldschone jonge vrouw. Sprakeloos van verbazing keek Domoor haar aan. Wat was ze mooi. De prins stapte in de koets en kuste de hand van de jonge vrouw. Hij zwaaide vrolijk naar de dikke pad en reed toen in vliegende vaart naar het kasteel. Zijn broers waren alweer terug op het kasteel en wachten op hem. Ze hadden twee aardige boerenmeisjes meegenomen. Die hadden op het land staan hooien toen de broers langskwamen. Ze waren heel tevreden met hun keus. Het was immers niet mogelijk dat Domoor een vrouw zou meebrengen... om maar helemaal niet te denken aan een vrouw die mooier zou zijn dan een van de aardige boerenmeisjes. Ze geloofden dan ook hun ogen niet toen Domoor kwam voorrijden... en er uit de koets een beeldschone jonge vrouw stapte. De oudste broers zagen meteen dat die jonge vrouw veel mooier was... dan de boerenmeisjes die zij bij zich hadden. En de koning, die was helemaal onder de indruk... van de schoonheid van de jonge vrouw. Voor hem stond een echte prinses. Dat had hij meteen al gezien... Het spijt me voor jullie hoor, zei de koning tegen zijn oudste zoons. Maar Domhoor heeft ook deze keer gewonnen. Hij zal later koning worden. De twee oudste zoons die nog steeds niet wijzer geworden waren... vonden dat de koning een vierde opdracht moest geven. Ach, dacht de koning, als ik hun er een plezier mee doe. Domhoor heeft nu drie keer gewonnen. De vierde keer zal het hem ook wel lukken. En de koning liet in het midden van de zaal een grote ring ophangen. De vrouw die daar doorheen kon springen, zei hij, zou later koningin worden. En de zoon die haar had meegebracht, zou dan vanzelfsprekend koning worden. De meisjes van het hooiland waagden allebei een onhandige sprong. Maar ze kwamen zo ongelukkig terecht, dat ze hun benen braken. De jonge vrouw die Dommoor had meegebracht, vloog als een veertje door de ring... Daarom zou Domoor later toch koning zijn.